De chauffeur van de bus die gisterochtend verongelukte in Noord-Spanje is aangehouden. De politie verdenkt hem van zware onvoorzichtigheid, zegt de Nederlandse consul-generaal in Spanje. Onderzocht wordt onder meer of de bestuurder in slaap is gevallen. De chauffeur heeft zelf verklaard dat hij is geschrokken van iets dat de weg overstak. De bus met leerlingen en docenten van een Nijmeegse school vloog gisterochtend uit de bocht even ten noorden van Girona. Een meisje kwam om het leven. De kastelenbuurt in de Limburgse plaats Hoensbroek is vanochtend volledig afgesloten en er geldt een noodverordening. De politie denkt dat er in een aantal huizen in de wijk hennep wordt gekweekt. De afgelopen tijd is het elektriciteitsverbruik volgens de politie aanzienlijk toegenomen. Aan de actie in de kastelenbuurt in Hoensbroek wordt ook meegedaan door de mobiele eenheid. Rond 11 uur verwacht de politie meer informatie te kunnen geven. Supermarktconcern Aholt heeft in het derde kwartaal een hogere omzet geboekt, maar de verkopen staan wel onder druk. Dat komt door prijsdalingen, prijsacties en de groeiende voorkeuren van klanten voor goedkopere producten. De omzet van Aholt kwam uit op 6 miljard euro, stijging van 4,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Bij de zelfmoordaanslag zondag in het zuiden van Iran zijn meer leden van de Republikeinse garde gedood dan tot nu toe werd gemeld. De Staatsradio in Iran zegt nu dat vijftien leden van de elite eenheid zijn omgekomen en niet zes. Iran heeft wraak gezworen. De aanslag is opgeëist door de Soenitische rebellenbeweging Soldaten van God. Aanvoerster Daphne Koster van het Nederlands vrouwenvoetbal elftal gaat in Amerikaanse competitie spelen. Ze heeft een contract ondertekend bij landskampioen Sky Blue, een club uit de buurt van New York. Koster heeft getekend voor een jaar met de optie op nog een seizoen. Tot en met januari komt ze nog uit voor AZ. Bij 1 maart gaat ze spelen in de Women Professional Soccer League. Die wordt gezien als de sterkste competitie ter wereld. Het weer dan nog, flinke periode met zon, temperatuur tussen 11 graden en 13 graden. En er staat een stevige zuidoostenwind. Dit was het.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 Dat mijn kussen speelt Ik laat ze Zolang ze maar met mij mijn lakens deelt En zelfs de hoeders van de wet Kijken minzaam als ze fout parkeert En zelfs de flicker te sensueel voorbij, maar shit, ongegeneerd. Ik weet wel, dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft, ik weet wel, dat zij Dit is Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u meneer.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 in Kenmermerland. Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8 Zandwoord 106.9 Dit is Zondag in Kenmermerland. Nou, dat was uh, meteen het, het, het kop van het derde uur van uh, deze Zondag in Kenmermerland. Op zondag 18 oktober. Ja, geheugelijke dag. Uh, ik heb een verjaardag. En wie komt er langs? Nou, de burgemeester van, van Zandvoort. En, en? Ja, en, en, en je vrouw? Ja. En inmiddels komt ook nog binnen. Ja, hij is er. Want ook uh, vriend en collega, de heer Sandberg, is ook aangeschoven. Zeg, uh, wat, uh, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben niet... Dat kan ik onklaar aan uh... Oh, die bier aan het onklaarmaken. Nou, zo gezellig is het dus inmiddels geworden in dit uh, laatste uur. Uh, straks uh, verderop in deze uitzending sowieso nog het uh, verhaal van uh, vandaag... wat betreft uh, de wedstrijd tussen de RCH en uh, Bloemendaal. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, eventjes uh, praten over dit verhaal. Want uh, dit was namelijk het, uh, het verhaal van, daar gaan ze, van Clouseau... Belgisch, uh, je schetste dat beeld al, al heel mooi net, ja, tijdens ja. dat loop van, van het nummer. Ja, als, als ik dit nummer hoor dan, uh, en ik doe mijn ogen dicht, dan roep ik allemaal warme beelden uit België op, met name Vlaanderen, de ontspannen sfeer. En dan zit je daar in een klein dorp, een katholieke omgeving en dan zit je op een dorpsplein met een paar dorpsoudsten. Mm -hmm. Daar zit ook de pastoor natuurlijk bij, de huisarts, maar ook de wijzen van het dorp. En dan loopt dan iemand langs. En of dat nou een man of een vrouw is, maakt niet uit. Maar dat is het sfeerbeeld. Ja, ja, ja. Prachtig. Maar in dit geval uh, gaat het dan over een dame die hier beschreven wordt door uh, Koen Wouder. Dat, daar lijkt het wel op. Ja. Maar ook dat is een interpretatie. Ja, maar er zat een zweem bij. Ik heb even naar zomergasten gekeken. daar was ook iemand die uh, dit nummer uitkoos. En uh, daar ja, zat er iets bij van. Nou, oh, daar zat wel wat. Dat was wat erotisch. Uh, ja, daar zat er nog een van Goede ja, zeden ja, ja, ja. en lichte zeden. <laughs> <Die laughs> dat werkt hierop. Ja, ja. Tien, tien over vier. Uh, nou, dit, dit wat, wat je nu hebt. Uh, ja, dat, dat, dat, dat vind ik erg uh, verbazingwekkend. Ik heb er eerlijk gezegd. en dan gewoon nooit nog, van gehoord. Nooit van gehoord. Hè? Dat is Emma ja. Chaplin. Zeg ik het zo goed? Emma Chaplin. Chaplin. En uh, Carmine Mayo. Ja. ja, dat is... Uh, zij uh, zingt... Uh, ja, het is eigenlijk opera. Mm -hmm. Het is een Italiaanse. En ik vind haar stem geweldig. Ja. Zo indrukwekkend. En wij, ik weet niet meer hoe wij er tegenaan liepen. Ik had er ook nog nooit van gehoord. En daarna heb ik er ook nooit meer van gehoord. Maar we kochten de, de cd in een opwelling. En ja. ik blijf hem mooi vinden. Maar je moet er wel van houden. Ja. Dus ik stel voor dat we een paar minuten van uh, met name dat nummer draaien. Ja, dat is uh, Une Ombre dans la ciel. Nee, ik stel voor, want dat is het, uh, het uh, instrumentale nummer. Ja, dat was, dat was het dus niet. Fedi Maria. Fedi Maria. Uh, Kun je dat ze zo snel ja, vinden? Ja, dat heb ik al. Dat, heb ik al. Dus, dat, dat, dat is dit nummer. Het duurt lang. Vijf minuten. Ja, maar dan uh, kunnen we hem na twee of drie minuten. Oké. Okay. Nou, prima. Gaat zien. <laughs> ...maar uh, was dat. Uh, in dat verband kan ik nog wel iets aardigs uh, vertellen. Een van onze dorpsgenoten die hier ook nog een blauwe maandag met mij een uh, muziekboulevard deed... ...Joyce, die gaat uh, samen met uh, haar uh, vrienden en vriendinnen van de Vo Vocal Academy een uh, optreden doen in Schipluiden. En ik verwacht zoiets. Uh, een beetje klassiekachtig uh, wordt het uh, zeer zeker... En ik ben heel nieuwsgierig in ieder geval. Dat, dat sowieso, er is wat, uh, wat rondgemeld naar uh, wat mensen uit haar uh, bekende omgeving. Daar horen ik ook bij. Dus uh, ik zeg het maar even, het is 10 november. Mensen die dan toch zitten te luisteren en zeggen van... Nou, dat wil ik dat toch ook wel eens even maken, meemaken. Een beetje verrassend uh, een muzikale reis uh, in de klassieke wereld. Nou, ik uh, zou bijna zeggen kant aanbevelen. Dus zon, uh, gewoon blind doen. Klaar. Uh, dit was uh, iets heel anders. Emma Chablin. Eén keer uh, een cd'tje gekocht. En dat was het dan. Ja. ja. ja en... Meer kan ik er niet van maken. Nee. En het, het blijft gewoon een mooie cd als ik er ja. aan luister. Ja. Ja. Ja. Ik had er ook een associatie bij. We waren een keer op een camping uh, met het gezin in uh, Italië. Ja. prachtige camping. Heel groot. Maar ook met hele individuele plekken. En wij liepen van de ene kant van de camping waar een pizzeria was. Met een openlucht discootje voor de kinderen. Mm -hmm. Liepen om half twaalf terug. En midden op de camping opeens hoorden we daar een zangeres die een aria tegenwoordig bracht. Half ja. twaalf, twaalf s'avonds. Ja. Nou, ook gewoon datzelfde sfeerbeeld. Dus uh, daar stopten we met z'n allen. Gewoon even een kwartier van genoten en toen gingen we verder. Ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je dus ook alleen maar daar uh, gewoon Ja, dat wordt ho bij dat land. Eens ja, denk nou, ik Dat, denk dat, dan. dat, dat wordt er met de paplepel ingegoten. Nou, afsluiten. Of wat ja, met de spaghetti vork denk ik. de spaghetti vork, ja. Met Italië natuurlijk. <laughs> we zijn een papland. <laughs> nou ja, goed. Ja, dat is, nou, dat is weer wat anders. Maar dan moeten we niet de Nederlanders nou weer een beetje gaan minimaliseren. Nee, nee, nee. Ja. nee ik vind pap heerlijk. Ja. Spaghetti ook. Maar, uh, <laughs> ja. ah, wij Nederlanders spreken... Volgens mij ja. is er niks uh, mis mee. Ah, we we <laughs> spreken op Sandor. <laughs> Andor, wil ik bijna zeggen. Maar de Sandberg aan. Maar ja. Die vertekent nog uh, spier nog uh, wenkbrauw. <laughs> Krijgt er geen informatie uit. Nee, deze. nee, nee. Hij, hij, hij houdt zich even. Wat dat er gaat, even op de vlakte. wat <laughs> zei je, Andor? Ik hou me inderdaad <laughs> ja, ja, goed. Uh, afsluiting hebben we dan nog uh, hier liggen. Dat is Ramses, uh, uh, een CD. Ja. Maar het is muziek uit de film Ramses, Ramses Shaffi natuurlijk. Daar ja. gaat het over. Ja, het gaat over Ramses Shaffi. Dat er ook. Uh, uh, ja, wat die man heeft meegemaakt en dat zie je ook op die cd met de foto's, dan zie je even heel kort een tijdbeeld mm -hmm. uh, waar hij in geleefd heeft en waar hij nu in bezig is. Ik, ik denk voor de Nederlandse muziek uh, ook bijna net zo markant als uh, Boudewijn de Groot. Ja. Die, die heeft nog wel een andere statuur, ja. maar ook hij heeft heel wat doorleefd en meegemaakt en heeft een paar nummers uh, waar je gewoon koud van wordt. Ja. En nee, we draaien nu een van de minder bekende nummers. Maar uh, Pastorale met Lisbeth List. Dat is echt iets wat je ja. uit de boksen moet laten knallen. Ja. En deze is dezelfde orde. Goed. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Als ik dat, uh, nou, als ik dan uh, toch maar. Dan heb je heel wat te stellen met die, uh, met die 16, 17 mensen die je dan uh, af en toe. Uh, <laughs> Dat, nou. Nou, ik wist niet dat wij zo'n groot gezin hadden. Nee, nee, nee dat heb ik het niet over. Maar goed, hier, hier is het zien. Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.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 Zing weg, huil wonder, lach, ik en zing de wonder, zing weg, huil, weg, lach, weg en wonder, zing, weg, huil, weg, lach, weg, en wonder. Rond. Voor ik met een slapeloze nacht, de wonder, Niet het geluk Voor kan uit de slapeloze nacht. de die het geluk de kan beamen.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 Zing het huis, dit lachen en rond. Voor degenen met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, weg en woon. Zitten kijken van wat is dit nou? Nou, ik had het er dus net over dat er op uh, 10 uh, november in Schipluiden dat uh, concert had. Dit is dus de dame waar het om gaat en die maakt dus onderdeel uit van die Focal Academy. Uh, het is wel een nummer wat uh, bespeeld is uh, eerder door Jewel. Foolish Games, dat is het nummer wat, uh, wat we net hebben kunnen horen... Vijf minuten voor half vijf inmiddels geworden bij Zivum Zandvoort en AB Radio. Ik uh, kijk naar rechts en er uh, ja, nou, staat een klok, maar er staan ook nog drie mensen. Uh, de een uh, blijft geloof ik nog een klein beetje zitten, de andere twee gaan het pand verlaten. En dan is het nu tijd dat ik eventjes weer een plaatje voor mezelf ga draaien. Het is wel van de Beatles, het nummer is van George Harrison uh, ooit uh, vervaardigd, of van zijn hand gekomen. Wild My Guitar Gently Weeps. My Guitar Gently Weeps van uh, The Beatles, het nummer wat uh, geschreven is uh, door George Harrison uh, een paar nummers had hij ooit uh, geschreven ik dacht ook uh, Something uh, dat hij dat uh, gedaan had het was dus niet alleen uh, Harrison of uh, Lennon en McCartney die alles maakten nee het was ook George Harrison die dit nummer vervaardigde en het uh, ja, meer of meer dat toch wel ook uh, een bepaald beeld van uh, een bepaalde muziekperiode uh, even vrienden van dit uh, programma. Het is een uh, beetje toch een klein beetje omgeschakeld nu in, in uh, wat uh, muzikale activiteiten in uh, zondag en Kerstmanland. Voor een keertje mag dat wel, denk ik. Uh, en dat heeft uh, te maken uh, met uh, deze jong hier die zitten. Uh, ik ben vandaag 43 geworden, dus uh, nou, ja, dan een klein beetje uh, dat we dan een beetje iets kunnen doen wat niet helemaal volgens de regels zou uh, gaan. Uh, in wat beschrijvingen van de week had ik wat uh, gevonden uh, over uh, dit nummer: dat het een optelsom is van Joy Division en Deepest Mode. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus dit. En ik vind die single echt waanzinnig. En dan hebben we het over de nieuwe van de editors en Papillon: we can't escape. You're It's gone. It kicks like a sleep twitch. has sleeps 12 sleep twitch De afgelopen week waren ze nog te bewonderen in het land. Maar toen was Christine McVie er niet bij. En dat was toch wel het stemgeluid wat we bij dit nummer hoorden. Is het niet midnight van het uh, toch uh, behoorlijk goed... Verkochte album Tango in the Night in uh, 1987 alweer. En dit was een wat minder bekende single. Maar voor de rest waren die andere vier Fleetwoods uh, er gewoon bij. Mick Fleetwood, uh, John McVie, Lindsay Buckingham en natuurlijk ook Stevie Nicks. Die zuinig die twee uh, nog elkaar uh, min of meer kusten. Uh, na afloop van het concert. Maar ja, dat had ook uh, te maken dat ze ooit ergens een relatie uh, met z'n twee hebben gehad. Volgende week, dan uh, gaat zo langzamerhand toch echt een beetje het uh, zomerseizoen een beetje afgerond worden. En datzelfde uh, geldt ook voor het programma wat op het muziekpaviljoen uh, ten horen wordt uh, gebracht. Vandaag hadden we een uh, bijzondere optreden van de pop Singers. We zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat uh, is afgelopen. Maar dat uh, zullen we straks dan uh, wel ergens buiten deze uitzending allemaal om gaan horen. En volgende week dan uh, komt er een, een, een reunie bij elkaar van... ja. Van het kunstverstein. En wie ja. hebben we daarvoor aan de telefoon? Nou, dat is Mr. Kunstverstein hemzelf natuurlijk. Roy van Buringen. Roy? Ja, ja ik wil <laughs> wel in de reden vallen. Ja. ja de beatstopzingers hebben het ook wel weer vandaag helemaal goed gedaan. Hoor. Toch wel? Het, was, uh, het stond al uh, heel erg vol uh, met uh, mensen, gewoon langslopende publiek. Ja. Uh, en nou uh, ja, het uh, ziet er altijd wel weer vrolijk uit in de muziek -tent en de beachpop zingen. Ja. Even over jou, want uh, je bent uh, koud terug in dit land, hè? Want uh, vanmorgen om vier uur uh, gelandde geland een vlucht van Corendon Airways, geloof ik, hè? Nee, van uh, Transavia. Oh, van Transavia. Transavia. Maar... Uh, maar ja, dat, dat, uh, ja, lekker 14 dagen, lekker rest, niks gedaan in Turkije. Ja. uitgerust voor een nieuw seizoen hè, en die alweer opent met het Kunstenstein uh, volgende week. Of met de reunie eigenlijk, hè, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, als on-air defense uh, ja, dus probeerden we natuurlijk jong talent te vinden via het Kunstenstein uh, in 2008 en 2009 van mm -hmm. de afgelopen jaren, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, daar zijn best wel leuke talentjes uh, ontdekt. En daarom willen we de kans nog eventjes geven aan die valente om weer even terug te komen in Zandvoort in een muziekpavillon. En als afsluiting van het seizoen van de muziekpavillon, natuurlijk weer. Ja. Uh, dan is Dat was weer heel erg leuk. Ja, wat, wat, wat kunnen we dan zien? Ja, natuurlijk ja, een reunie, maar uh, noem eens voor wat. Wat heel erg raar is, ik ben op vakantie gegaan 14 dagen geleden... en uh, uh, er waren wel een paar toezeggingen, maar er zijn nog niet zoveel toezeggingen. Dus ik aankomende week moet ik echt als een heel verder gaan... Uh, om uh, nog wat uh, artiesten te kunnen vinden, maar... Uh, Zelfs Maral van Quincy komt zeker weer terug dit jaar, ja. of dit keer. En uh, Maral en Quincy zijn duo natuurlijk die mee heeft gedaan. Die ja, zijn ja. Ook uit mijn hoofd zijn ze tweede geworden bij de ja, Quincespijn. Ja, ja, ja. Maar uh, in 2009, dus dit jaar. Maar uh, ja, Maral komt dit keer waarschijnlijk alleen omdat zij... Uh, flinke audities heb gedaan voor diverse musicals en geloof ik is ze doorgegaan naar naar een musical dus wie weet komt ze niet of misschien wel wel dus ja. dat moeten we even afwachten maar in ieder geval moraal komt uh, wel en dan zullen ze natuurlijk wel altijd uh, zouden ze natuurlijk wel bezingen krijgen we gewoon allemaal de kleren hè? Ja. en uh, project D heeft uh, wel laten weten dat ze interesse hebben maar of ze komen dat is nog even de tweede vraag ja. en we hebben natuurlijk Remy zo en zo de saxofonist uh, we hebben Mr. Popping, die er samen met Kevin toe het de tijd heeft opgetreden. En we hebben nog uh, vele andere leuke deelnemers van het uh, kunstfestijn. Ja, wat het heel erg jammer is, het is precies hersenkansie weer, hè? Ja, ja, ja goed. Dat, uh, je kan een alles hebben, hoor, denk ik. Uh, in nee, dat het... is waar. Ja. <laughs> goed, maar uh, het is dus een uh, afsluiting van. Uh, maar betekent dat ook dat wij uh, het kunstfestijn dan uh, misschien het volgende uh, jaar dan weer gaan zien? Nou, ik kan zeker namens On Air Event gewoon uh, doorgeven dat het kunststijn uh, in 2010 uh, zeker uh, terugkomt. Dat zeker weer op het uh, evenementenprogramma van ons. Ja. Uh, ja, wat gewoon leuk is, dat, dat het kunststijn in, in iets is van onze van, uh, organisatie. Dus als er geen invulling meer door de gemeente wordt gegeven qua muziekpavillon aangaande, maar daar geloof ik niet in hoor, dat zou zeker wel voor 100% weer komen. Maar of er geen interesse is meer in het kunstwerk, dan kan het in het kunstwerk gewoon doorgaan. Omdat het gewoon een bestaand project is. Ja. En dan moeten we gewoon andere locaties zoeken. Maar ik ga er 100% uit dat volgend jaar begin of eind juni weer terugkomt in het muziekpavillon. Dat okay. kan ik garanderen. weer. Okay. Ja, en dan kunnen er weer veel meer jongere talenten ontdekt worden. Hè? Want er zijn er heel veel in Nederland. Dat kan ik je wel zeggen. Oké, okay. goed. Nou Roy, we weten weer genoeg van, van jouw kant af. En ik dank je even hartelijk vanaf, voor de bijdrage. Vanaf twee uur in het muziekcafion tot vier uur. Ja, dat gatten we er nog even bij te zeggen. Maar dan is het kunstverstijnd dus te zien. De, de, de reUnie dan. De, de reënie ja, is duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Even hey, bedankt. Oké, okay, dat was... Ja, is goed. Dat was uh, Roy. Die, uh, daar nemen we nu even afscheid van. Gaan wij nog even een stukje muziek uh, draaien. ...komt hij toch voor de tweede keer voorbij, die Michael Jackson... ...maar dan van het uh, vermaarde album Thriller... Dat, dat, ...dat kun je toch gewoon in elke uh, tijdsperiode opzetten. Het blijft gewoon leuk. Hier is Billie Jean. Gaze are macho, can't you see the leather shine? You don't wanna sound dumb, don't want to offend, so don't call me a faggot, not unless you are a friend. Then if you're tall and handsome and strong, you can wear the uniform and I could play along. And so it goes.